9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse glastuinbouw heeft veel last van de Afrikaanse fruitmot, meldt het AD. Die komt het land in met rozen die in Kenia worden gekweekt. Vooral telers van paprika's hebben schade van de fruitmot. Paprika's die zijn aangetast kunnen niet meer worden verkocht. De tuinbouwsector is bang dat de mot door de zachte winters in Nederland kan overleven en pleit voor strengere importcontroles op onder meer rozen. Volgens de krant kreeg de Europese Commissie vorig jaar zo'n 1230 meldingen over onderschepte zendingen vanwege de mot. Een stijging van 70%. Procent. Boeren hebben steeds vaker te maken met diefstal van dure apparatuur. Het gaat onder meer om GPS-systemen die worden gebruikt bij het precies inzaaien van akkers. Verder gebruiken boeren tegenwoordig vaker dure sensoren en drones om hun gewassen te controleren. Grote agrarische verzekeraars zien het jaar al bijna een verdubbeling van het aantal diefstalclaims ten opzichte van 2018. Toen waren dat er 87, terwijl de teller nu al op 146 staat. Het weerbureau van China heeft de zwaarste waarschuwing afgegeven in verband met de orkaan Lekima. Die beweegt zich richting de oostkust. Onder meer voor Shanghai en de rivier Delta Yangtze zijn waarschuwingen afgegeven. Lekima heeft volgens het weerbureau pieksnelheden van ruim 200 km per uur. De orkaan komt naar verwachting morgen aan land en gaat dan verder naar het noorden. In Waalwijk is vannacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van ABN AMRO. De gevel van het pand is door de explosie zwaar beschadigd. Volgens getuigen vluchten twee daders weg op een scooter. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet bekend. De explosieve opruimingsdienst is inmiddels aanwezig in Waalwijk... om te onderzoeken of er explosieven zijn achtergebleven.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 Ado dat was de Siemens Music Company, een big band. Die is uh, samengesteld voor een jubileum van het bedrijf Siemens. En bestaat uit louter Duitse jazzmuzikanten. Duitse jazzmuzikanten, daar gaat het volgende uur ZFM Jazz over. Een bloemlezing van Duitse jazzmuzikanten. Nog één stuk laat ik horen van de Siemens Music Company. Nu met Zang. Ja. Zang, wie gaat er zingen? Gunther Conrad, Just In Time. Just In Time.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 I know just where I'm going, no more doubt or fear, I found my way, for love came just in time, you found me just in time, and changed my lonely life, that lovely day. Dat is uh, Eine Kleine jazzmuziek, een Duitse groep... die met slechts zes muzikanten uh, behoorlijk van zich laat horen. Dat komt ook door de mooie arrangementen. Op deze cd is er een zangeres Regina Ebinal... een US-Amerikanerin met Duitse Wurzeln... En die gaan we horen in een in een stuk het laatste in een stuk I Thought About You. took a trip on a train, and I thought about you I passed a shadowy lane, and I thought about you With two or three cars parked under the stars, a winding stream With moon shining down on some little town With each beam I have that dream At every stop that we made, I thought about you. And then I pulled down the shade and really felt blue. I peeked through the crack I looked at the track. train and thought about you, I passed a shadowy lane and thought about you, With two or three cars under the stars, a winding stream, our oh, a moon shining down, or some little town, with each beam of hair that every stop we made I thought about you and then I pulled down the shade and felt so very blue I picked through the crack, oh at the track the one going back to you and what did I do I thought about you De, naar de gitaar van een van de, nou, misschien wel de beroemdste Duitse jazzgitarist Coco Schumann. Een uh, man met een uh, indrukwekkend, verleden indrukwekkend leven. In de vooroorlogsjaren uh, maakte hij heel veel furoren met zijn kwartet in Berlijn. Tot 1943, uh, toen werd hij vanwege zijn Joodse komaf af. Uh, ...opgepakt en afgevoerd naar de kampen. En daar heeft hij uh, de danswet te ontspringen door uh, te spelen... ...voor zowel de medegevangenen als voor de uh, leiding van de kampen. En op het moment dat hij uh, afgevoerd verder zou worden... ...werd hij herkend door een van de uh, leidinggevenden als de, de beroemde... Koko Schumann en zo kon hij de dans ontspringen. Jarenlang gespeeld in het orkest van uh, Helmut Zacharias. En uh, opname gemaakt ook met uh, Louis Armstrong. We gaan nu luisteren nog naar een stuk van hem. En dat is uh, een opname waar ook de accordeon soleert. En het stuk heet Mean to Me. Op de meest schilde zette man tikte op bett ben wist wel wat jij droomt, maar je was e zoals alle de andere. De eerste keer die we elkaar ontmoetten, in Wijnenvoorjusdag, de zon schijnt, hoorde ik de andelos te wisselen. Bij mij ben je toch zo schön. Hoor nu mijn böen, en zeg dat mijn mening du verstaat. Bij mij ben je schön. Kan tolken mijn böen. Adal aldrig mijn min chalek du verschmur und zum bella mia splende ro biute full fast shrill das brog as gibt skabats flopp din skull bei mir bist du schön ja wendar min launen chüss und dit zwar at du verstoh Muziek uit de tijd dat uh, die ook nog werd meegemaakt. Uh, ondervonden uh, op het witte doek. De mensen gingen naar de bioscoop om naar muziekfilms te gaan. En, uh, want nog niet iedereen had geluidsdragers in de jaren voor de oorlog. Dat was uh, Sarah Leander die we hoorden. We gaan nu uh, naar een cd van... Ziggy Gerhard. En dat is ook een Duits septet. octet. Met z'n achter zijn ze. Uh, goed vertegenwoordigd zijn de blazers. En in het kader van de Duitse jazzmuziek... laat ik uh, graag iets horen van deze cd... die alleen bestaat uit composities van Cole Porter. Ziggy Gerhard met uh, een compositie Night and Day. door de groep van Ziggy Gerhard in het kader van muziek, jazzmuziek, gespeeld door Duitse muzikanten. We doen nog een stukje eveneens, een compositie van Cole Porter. Just One of Those Things. Een ander Duits orkest nu. Dat is uh, het orkest van Erhard Bauschke. Uh, dat uh, speelde voor de oorlog heel veel dansmuziek. En ik heb hier een cd voor mij. Dat heet uh, Tanz im Pavillon. Zum fünf uur thee. Een dansmiddag in de het, in het theesalon. Erhard Bauschke, die... Uh, had een groot dansorkest... en uh, deed behalve Duitse stukken... veel Engelstalige stukken. Uh, hoe merkwaardig kan een leven lopen? Hij is uh, in de oorlog... Uh, is die krijgsgevangen gemaakt door de geallieerden. En, en na de bevrijding uh, is hij gaan spelen... met orkesten voor de Amerikaanse troepen... die in Europa zaten met zijn grote dansorkest. Wij laten, ik laat nu... Graag horen een stuk en dat heet Sing Baby, Sing Erhard Bauschke und Zijn Orkester. was uh, het orkest van Erhard Bauschke, een orkest uh, dat iets later uh, iets later ging optreden na de oorlog en ook heel bekend werd in Duitsland in uh, de jazzclubs en de dansorkesten uh, parades, zal ik maar zeggen. Dat was het orkest van uh, Jose of José Madera. En wij gaan nu horen. Smoke gets in your eyes. Kwartet of niet? En het, het, het, het kwartet is ook naar jou genoemd. Freddy Brock sieper en zijn kwartet. Dat is uh, uh, een opname uit 1951, Crazy Rhythm. En wij hoorden luid en duidelijk de naamgever, de slagwerker, Freddy Brock sieper Wie in de geschiedenis, laten we zeggen, sprongen door de geschiedenis van de Duitse jazz niet mag ontbreken... is Kurt Edelhagen. Ja, wie kent hem niet? Uh, heel bekend en beroemd in de jaren na de oorlog in Nederland... en uh, in de net naoorlogse jaren heel bekend in Duitsland. En dat had hij vooral te danken aan het feit... dat er heel veel Amerikanen en andere geallieerden in uh, Europa zaten... en die wilden allemaal graag hun muziek horen... En als het moest, dan ook maar door uh, Duitse orkesten. Nou, en dat uh, ging eigenlijk heel goed. We gaan het orkest van Koet Edelhagen horen in een opname uit 1950: On a Slowboat to China. A slow boat to China. Ik ga nog één stukje draaien van een uh, quintet. Het quintet van klarinetist Ernst Hullerhagen. Opgenomen in 1947 met op de fibrofoon de meer dan wereldberoemde Hazy Osterwald. It's wonderful. luisteraars, uh, het zit er bijna op. Twee uur ZFM Jazz op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met uh, het laatste uur als speciale uh, attractie. Een kleine greep in de geschiedenis van de Duitse jazzmuziek. Ik hoop dat u het gezellig en leerzaam vond. En volgende keer uh, weer aanstaande zondag ZFM Jazz op zondag. Tot dan. Dag.